Goedemorgen luisteraars naar ZFM Jazz. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vanochtend uw presentator van dienst. Als eerste nummer draaide ik In a Sentimental Mood... Van Scott, door Scott Hamilton op de Sax, John Bunch op piano... Chris Flory gitaar en Phil Flanagan bas... en als laatste Chuck Ricks op drums. Het was een nummer van de cd van uh, Scott Ballet Essentials uit 1986... Zoals mijn collega-presentator Oko uh, Beuving verleden week zondag al meldde, is op maandag 24 juni overleden bassist, jazzpromotor, programmeur van en drijvende kracht achter Jazz in Zandvoort en muzikale duizendpoot Erik Timmermans. In deze uitzending zal ik ruim aandacht besteden aan deze markante jazzmuzikus wiens afscheid ik afgelopen woensdag bijwoonde. Er was een overweldigende opkomst... met name van muzici uit de Nederlandse jazzscene. Tijdens de plechtigheid speelden diverse bevriende muzikanten... zowel jazz als klassieke stukken. Erik speelde namelijk de laatste jaren... ook in twee klassieke symfonieorkesten. Ik laat u vanochtend een aantal live-opnames horen waarin Erik op de bas excelleert. Ze zijn wat langer qua duur dan wat we gewoonlijk draaien... maar uit respect voor Erik zal ik ze wel in hun geheel afspelen. En het zijn trouwens muzikale juweeltjes. Als eerst een opname van het nummer... dat ook op zijn afscheidsplechtigheid werd gespeeld... door Jean-Louis van Dam, Edwin Corsilius en Frits Landersbergen. Het is de Oscar Peterson Classic You Look Good To Me. De opname waarna u gaat luisteren is van een concert van Jazz in Haarlem op 20 oktober 2017 in Sociëteit de Vereniging. Dat was een ander initiatief, initiatief van Erik, begonnen in dat jaar. In de bezetting Johan Clement op piano, Erik Timmermans op bas en Erik Koger op drums. Let u vooral op Eriks prachtige streken begin, gevolgd door een door hem gespeelde melodie solo. You look good to me. Eerste uur jazz, ZFM Jazz met een mooie opname van Diana Kroll... van de cd The Girl in the Other Room. We gaan luisteren naar Diana Kroll, piano en vocal... Anthony Wilson op gitaar... Christian McBride op bass... en Peter Erskine op drums. En het nummer waar we gaan naar gaan luisteren is Almost Blue. Almost blue Almost doing things we Used to do There's a boy here and he's Almost you almost It me It named me as the fool Who only aimed to be Almost blue It's almost touching It will almost do There is part of me that's always true Rihanna Kroll met Almost Blue. Op de, plechtigheid, de afscheidsplechtigheid bij Erik... werd als laatste nummer gespeeld... Over the Rainbow, vierhandig aan de piano... door Jaap Stork en Jean-Louis van Dam. Ook ik speel dit nummer graag nog een keer... maar nu in de uitvoering van Aretha Franklin... van haar LP Aretha uit 1960... Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. A lullaby. star. And I'll wake up where the clouds are far behind me. Oh, yes. Where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops. That's where you Over the Rainbow. Blue birds fly. We vervolgen met een uh, nummer van Good Old Lionel Hampton. Het is een opname uit 1959 van zijn LP Golden Vibes. We gaan luisteren naar Satin doll. En dat was Lionel Hampton. Uh, we gaan nu even naar wat uh, Braziliaanse sferen. Al schijnt de zon vandaag nog niet in Zandvoort. Op deze manier komt er toch een zonnetje, denk ik, bij u in de huiskamer binnen. We gaan luisteren naar José Koning. Van haar, uh, van haar uh, cd Recorded in Rio ga ik voor u draaien. Falando de Amor. Dia, esse amor, essa alegria. Eu te juro, te daria. Se pudesse, esse amor todo dia. Chega perto, vem sem medo. Chega, mais meu coração. grade escondido no choro canção se soubesses, como eu gosto do teu cheiro teu jeito De sfeer. Gisteravond laat hoorde ik over het nieuws op de radio... dat Joao Gilberto overleden was op 88 jaar. Mooie leeftijd. In de zestiger jaren maakte hij met Stan Getz en zijn zus Astrud Gilberto... een aantal fantastische opnames. En daarmee was de bossa nova in één keer ook in Europa... uitermate populair onder jazzfans. We gaan luisteren naar het nummer Samba de Minha Terra. Komende uit een concert op 9 oktober 1964 in Carnegie Hall, New York. Het was een concert waar ook Stan Getz aan meedeed, Maar in deze opname luisteren we naar Joao Gilberto, vocals en gitaar. Keeter Betts op bas en Helfio Milito op drums. Samba de Minha Terra ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting tikin ting ting ting ting ting O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole, canta, todo mundo bole Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Ou doente do pé Nasci com o samba, no samba me criei. Do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo pole. Quando se canta, todo mundo pole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo pole. Quando se canta, todo mundo pole.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 Het was Jaal We komen weer bij Erik Timmermans. Ik heb als tweede opname gekozen uit hetzelfde concert... waar Yulu Me werd gespeeld. De live opname van Jazz in Haarlem op 20 oktober 2017. Ook dit is weer een Oscar Peterson Classic. Gespeeld net zoals Jeanette, Johan Clement Piano... Erik Timmermans-Bas en Erik Koger op drums. We gaan luisteren naar een tweede klassieker van Oscar Peterson... Him to Freedom. Van Erik met Johan en de andere Erik op drums gaan we luisteren naar Greetje Kouwveld. Ik heb klaar liggen voor u een opname van haar CD Dreaming uit 2000. En het nummer wat we gaan draaien is Put Your Dreams Away. Another day And I will take their place in your heart Wishing on a star Never got you far And so It's time to make a new star for you Then I'll have the right to adore you Let your kiss confess This is happiness, darling And put all your dreams dat we nog denk ik twee, maximaal drie nummers hebben... voor de nieuwsberichten van 11 uur. Uh, als eerste ga ik nu toch weer een nummer van uh, Jazz in Zandvoort draaien. Een live opname. Uh, het is deze keer St. James Infirmary. Een echte jazzklassieker Het is een opname gemaakt bij Jazz in Zandvoort op 8 oktober 2017. En u hoort Erik van der Luyt op piano. Erik Timmermans op bas en Chris Strik op Drums, St. James Infirmary. gaan we nu luisteren naar een goede vriend van Erik... die ook vaak met hem in de krocht speelde in Zandvoort... Frits Landersbergen. Zoals ik al een paar uitzendingen geleden vertelde... heeft Frits uh, het initiatief genomen om weer een nieuw jazzlabel... Uh, het licht te laten zien... ESP, Exclusive Session Productions. En we gaan luisteren naar een big band opname van Frits... met het uh, West Coast Dream Band onder leiding van Niels van Haften... opgenomen in oktober 2018 in het Walhalla Theater in Rotterdam. Het bekende nummer Tico, Tico... En dat was de West Coast Dream Band met op vibrafoon als solist Frits Landesbergen. Uh, een andere favoriet van mij sinds jaren is altijd geweest... Dave Brubeck met zijn beroemde kwartet. Uh, ik ga voor u laten horen vanaf een compilatie-cd uit 1995... onder de titel His Greatest Hits, The Trolley Song in de bezetting Dave Brubeck piano, Paul Desmond alt, Eugene Wright bas en Joe Morello op drums. The Trolley Song. <laughs>